Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een terreinwagen in de Duitse stad Trier is opzettelijk ingereden op voetgangers. Rond twee uur vanmiddag reed de grote auto met hoge snelheid door het centrum. Daarbij vielen twee doden en 15 gewonden. Ooggetuigen zeggen dat er mensen door de lucht vlogen vertelt correspondent Judith van de Hulsbeek. Zij hoorde ook de burgemeester van Trier. Hij vertelde heel geëmotioneerd over hoe hij daar over de straat liep... daar waar het is gebeurd en dat hij daar een kindergimpje vond. En uh, volgens hem is die gimp van een van de slachtoffers die het niet heeft overleefd. Dus dat zou betekenen dat er onder de doden ook een, een kind is. De vermoedelijke dader is opgepakt, een Duitser van 51. De politie heeft nog geen idee waarom hij deed wat hij deed. De man wordt nu verhoord. In de jeugdgevangenis in Sassenheim in Zuid-Holland is gisteravond een opstand uitgebroken. Volgens Omroep West sloegen zo'n 20 gevangenen hun afdeling helemaal kort en klein. De gevangenis weet nog niet hoe groot de schade is. Het aantal nieuwe besmettingen is afgelopen week maar een klein beetje afgenomen. Bijna 34.000 mensen kregen afgelopen week te horen dat ze corona hebben. Een week eerder waren dat er nog meer dan 37.000. Het RIVM is niet blij. Zeker gezien de tijd van het jaar, de grote toename van luchtweginfecties moet nog komen, is dit natuurlijk geen prettig beeld. Minister De Jonge had wel goed nieuws vandaag. Vanaf 4 januari worden mogelijk al mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Alles is erop gericht om afspraken te maken met uitvoerende partijen... om in de eerste week van januari tot vaccinatie over te kunnen gaan. En dan moet er wel een goedgekeurd vaccin zijn. Twee coronavaccins worden nu op Europees niveau getest. En een Rotterdamse scholier is vrijgesproken voor een uit de hand gelopen examenstunt. Vorig jaar reed hij met een terreinwagen rond bij school. Een meisje dat op de motorkap danste, viel eraf en werd overreden. Ze raakte zwaar gewond. Het OM had een taakstraf geëist, maar daar gaat de rechter dus niet in mee. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Op de meeste plekken droog, alleen lokaal een spatje regen. Morgen wat grijs en druiderig. De temperatuur ligt tussen de 5 en de 8 graden. ZFM, verkeersabdaging. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. Zo heb je een kleine 10 minuten vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Door de file voor de aansluiting met de A10. Vijf kilometer is hij. Op de A10 langzaam rijdend verkeer vanaf tussen Afrit Volendam en Amsterdam-Tuindorp-Oost-Zaan. Drie kilometer met 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging heb je op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Drie kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 aan de oevers van de IJsel als je carrière maken wil, dan hoef je niet te blijven hier Maar hier lopen wegen die naar Rome gaan het bos in Naar waar het feestje van het jaar de Zwarte Cross is Daar waar het glas niet alle leeg maar half vol is en lopen open deur los is Het is niets om van naar huis te schrijven Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven ken elke achternaam en ieder plein wil nergens liever zijn de stil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 Punt 9 I'm gonna go get Hope and take me Cause I'm so Ik Kom je altijd mee, mm -hmm. altijd met me mee, ook al wist ik het niet, niet dacht waar ik achter Was slechts mijn angst geen echte zwerver te zijn. Ik mis mij, waar ik, ik ben onderweg, Dan mis ik mij. Want ik blijf op de trek, nergens thuis, op mijn plek. op mijn Als een lied kan het zingen of niet. Zingen of niet, dat is al een valse hoop dat ik zei. Van vandaag mm -hmm. Ik mis mij of wat ik hier achter wie Het zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. BioNTech-Pfizer verwacht in de loop van december... al een miljoen doses van zijn vaccin aan Nederland te kunnen leveren. Daarmee kunnen 450.000 mensen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. In het centrum van de Duitse stad Trier... is een terreinwagen met hoge snelheid opzettelijk ingereden op mensen. Er zijn zeker twee doden en 15 gewonden. De bestuurder is een Duitser van 51 uit de regio. In de weektijd zijn bijna 34.000 coronabesmettingen geregistreerd. 8% minder dan in de week ervoor. Volgens de RIVM gaat de daling te langzaam... omdat het seizoen met de meeste luchtwegeninfecties nog moet komen. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking... en lokaal kans op een buitje, minima tussen 2 en 6 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk druilerig bij 5 tot 8 graden. V